Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Sociale wijkprojecten als straatcoaches en buurtbarbecues... zijn doorgaans weinig wetenschappelijk onderbouwd. staat in een onderzoek van het kennisinstituut Movisie. De laatste jaren zijn er in achterstandswijken... veel sociale projecten opgezet die de leefbaarheid moesten verbeteren. De overheid investeerde tientallen miljoenen... maar de criminaliteit en verloedering namen nauwelijks af. Zo heeft de inzet van straatcoaches en wijksport... volgens het onderzoek niet geleid tot een afname... van de overlast door jongeren. De inzet van burgerwachten lijkt wel een gunstige invloed te hebben. Volgens Movisie laat buitenlands onderzoek zien dat wijken waar burgerwachten actief zijn beter scoren dan wijken waar geen burgerwachten zijn. De eigenaar van de kunstmesfabriek die vorige week in Texas ontplofte wordt aangeklaagd. Door de explosie kwamen veertien mensen om het leven en werden tientallen woningen in een stadje west weggevaagd. Volgens zijn nabestaanden en een aantal verzekeringsmaatschappijen is de eigenaar van de fabriek later geweest. Het bedrijf zou een onredelijk gevaarlijke toestand hebben gecreëerd die leidde tot de brand en explosie. Oorzaak van de ontploffing in Texas is nog niet officieel bekendgemaakt, maar wel wordt een natuurlijke oorzaak als blikseminslag uitgesloten.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 De grootste daling van de files vond plaats in de landen waar de economie er slecht aan toe is. Zoals Portugal en Spanje. Het weer is droog en opklaringen overdag in het Midden- en Zuiden zonnige periode. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het partij Middel en Engeloe Goedemorgen, het is de vroege ochtend van woensdag 24 april 2013. Nu al wakker, heet het programma. Dit is Omroep WNL. Heel erg bedankt. Heel dames en heren. Ja, spijtig helemaal. Hey. Well. Tussen de 1, 2, 3. ...foto's maken van het Koninklijk Huis. Dat doen we netjes volgens de mediacode op de afgesproken fotomomenten. Maar de nieuwe revue is het zat en publiceert vandaag... ...een kritisch artikel met foto's van Amalia... ...waar de FVD niet blij van zou worden. U hoorde hem op 3FM, Q-Music en Radio 538. U weet alles over hem. Vandaag viert hij, hip, hip, hoera, zijn 44ste verjaardag. Maar wat u niet van hem weet is dat hij een hele enthousiaste fan heeft op YouTube. Rutte beeld, op 5 jaar. jacht. op 5 jaar. jacht. Rutte beeld, daar hoor je het En vandaag is het Wereldproefdierendag, de protestdag tegen het gebruik van proefdieren. Ja, u kent ze wel. Dat was zo'n uh, zo uh, wieletje waar uh, ratten in rond renden. Dat haalden wij van YouTube. Het is de grootste en oudste politieke jongerenorganisatie van ons land. Sinds 1934 probeert de jongerentak van de staatkundige gereformeerde partij... vanuit een politieke visie de belangen van jongeren te vertegenwoordigen. De voorzitter van de SGP Jongeren is pas een maand in functie... en nu al bij ons in de studio, Jan-Willem Kranendon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, We associëren de SGP vaak met wat oude mannen. Stoffig imago, grijze jasjes. Tegenover ons zit een jongen van 21, rood-oranje shirt aan, capuchon. Hoe kom jij zo bij de SGP? Terecht. Ja, nou, het klinkt natuurlijk wel alsof ik er uh, bijna als een... Uh, iemand. Ja, hoek. dit klinkt bijna alsof je er een, uh, een hoodie aan hebt met van Lontel of zo. Zo is het natuurlijk niet. Nee, maar, maar gewoon Ik een vlotte jonge kerel, anders dan ik, het ik SGP. Vold, ik voldoen niet zien. aan het beeld wat je nee. hebt, inderdaad. Nee, hoe kom je bij de SGP? Ja, um, van jongs of aan is het wel een partij die, uh, die interesse heeft... vanuit je christelijke achtergrond. Nou, op een gegeven moment ga je erover nadenken. Kies je voor de SGP en... Uh, ja, dat heb ik gedaan omdat het zowel een, bij, een partij is die op basis van de Bijbel uh, politiek wil bedrijven... maar ook heel positief in de samenleving wil staan. Ja, en op welke, op welke manier op, uh, sprak de partij jou aan? Nou, het, het is dus uh, wat allereerst van groot belang is dat het een uh, partij is die de Bijbel als uitgangspunt neemt voor politiek. Maar tegelijkertijd is het ook een partij die uh, sociaal solide is en ook economisch voor heel daadkrachtig beleid staat. Ja, dan kies je op een gegeven moment om de politiek in te gaan. Hè, want het is niet alleen zo welke partijen passen goed bij me. Maar op een gegeven moment zet je dan die stap. Ja, maar ik wil daar ook echt actief iets mee gaan doen. Hoe, hoe ben jij persoonlijk tot die keuze gekomen? Ja, weet je, dat gaat ook een beetje automatisch. Um, op een gegeven moment leer je mensen kennen die daar actief zijn. Dan uh, ga je zelf er wat doen. Ik schreef voor het Blad van SGP Jongeren. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, groei je door. Wat trekt jou zo aan in politiek? Nou... Politie, mijn politieke interesse is ontstaan toen ik een jaar of zes, uh, ik was net nog zes jaar. Je was zes jaar? Ik, ik was zes jaar en na de, bij de Kamerverkiezingen van 98 de spanning of de SGP derde zetels, op een derde zetel zou halen, op een of andere manier raakte die mij. En vanaf die tijd ben ik politiek altijd blijven volgen via de krant en later ook via andere media. Dus als ik, klein jongetje zat jij al had. de politiek te volgen? Ja. Dat hoor je toch niet heel vaak, zo jong? Nee, maar ik voetbalde ook gewoon op straat. En ik speelde ook soldaatje en weet ik wat allemaal. Dus verder was ik echt een hele normale jongen volgens mij. Nou, uiteindelijk werd je dus ook voorzitter van de jongerenafdeling van de SGP. Hoe ben je dat geworden? Ja, hoe je dat geworden bent, je solliciteert en je doet mee in een aantal gesprekken. En uiteindelijk word je ja, door degene die erover gaan... En dat was onder andere het vorige bestuur gekozen. Waarom was jij de geschikte kandidaat? Tja, dan moet je echt aan degene vragen die mij gekozen hebben. Daar zou ik zelf geen... Uh... Uh, dus ik zou niet zo kwalificaties aan durven hangen. Maar ik zou in ieder geval zeggen, um, ik doe dit met heel veel plezier. En ik vind het een ontzettend gave uitdaging. En ik wil voor de club gaan. Nou, dat is ontzettend belangrijk. Nou, als je kijkt naar politieke voorbeelden. Uh, wellicht binnen de eigen partij. wellicht ergens anders. Wie, wie, wie komt er dan in als eerste in je op? Ik heb eigenlijk niet eens één een iemand in politiek waarvan ik zeg... dat is nou echt mijn voorbeeld. Um, waar een politicus vooral aan moet voldoen... is dat hij voor de belangen van zijn kiezers staat en dat hij integer moet zijn. Dat vind ik van groot belang. Nou, maar als ik bijvoorbeeld zeg van de Stij? Ah, van de stai. ik vind het een prima politicus, daar dat, dat zeker. Um, en ik uh, ben ook blij dat hij de leider van onze partij is. Maar tegelijkertijd, het is niet zo dat, mij, uh, uh, dat, dat hij per se mijn voorbeeld is. Nee. Um, uh, uh, straks gaan we er uitgebreider over praten... maar je mag twee jaar voorzitter zijn hè, van de SGP-jongeren. Wat, wat hoop je in die periode voor elkaar te krijgen? Nou, Ik ben twee jaar met een mogelijke uitloop van een extra jaar. Ik hoop in ieder geval oh. dat de uh, vooroordelen over christelijke politiek... en vooral over de SGP wat minder zijn. Ik hoop dat we intern uh, over een aantal politieke punten... goed hebben na kunnen denken, zoals duurzaamheid. En ik wil ook dat we een uh, sterkere organisatie zijn als ik wegga. Ja, Jan-Willem Kranendonk zit uh, het hele uur bij ons aan tafel. Zometeen bespreken we met hem onder meer het uh, sociaal akkoord... en zijn visie op de toekomst. Het is zeven minuten over vijf uur. luistert naar Nu Al wakker. Straks spreken we ook over het debat vanavond. Er wordt weer gedebatteerd over de superprovincie. Het voorstel van Plastek wordt nog een keer onder de loep genomen. Maar eerst muziek van Status Quo, whatever you want. status quo en whatever you want. Vanavond wordt er weer gedebatteerd over de superprovincie. Het voorstel van Plasterk wordt nog een keer onder de loep genomen. Volgens het regeerakkoord moet de fusie tussen de provincies... Utrecht, Flevoland en Noord-Holland in 2015 al een feit zijn. Maar de kritiek op het plan is niet mals. CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw grootste kritiek nu op dit plan? Uh, de grootste kritiek is dat we Nederland niet hoeven op te delen... in vijf landsdelen... De minister uh, die komt nu eigenlijk met een eerste fusie van drie provincies. Mm -hmm. Maar het is een opmaat naar een totale verdeling van Nederland in vijf stukjes. Nederland gaat van twaalf naar vijf? Ja, en wij vinden dat gewoon uh, nutteloos. Wij willen helemaal niet af van uh, Limburg, Friesland, Brabant of andere provincies. Maar waarom is dit nutteloos? Omdat wij niet zien dat je op dit moment daar problemen mee oplost. Wij zijn bezig met het versterken van de regionale economieën. Dat is belangrijk. Wij zien helemaal geen probleem dat nu uh, opgelost moet worden, waardoor je vijf landsdelen nodig hebt. Mm -hmm. Dus wij denken dat je gewoon met hele andere zaken bezig moet zijn. Nou, van, en... Vanavond wordt er dus opnieuw weer gedebatteerd over die superprovincie. Ja. Wat denkt u dat er vandaag in het debat gezegd gaat worden? Nou, ik denk dat het vooral duidelijk zal worden... dat de visie van de minister uh, op het bestuur van Nederland ook nog heel tegenstrijdig en rommelig is. Omdat het niet alleen gaat over die megaprovincie... maar daarnaast gaat het ook over grote gemeenten. Het gaat eigenlijk niet over de kerntaken... die nu moeten worden gedaan door de verschillende bestuurslagen. Dus het is echt een heel rommelig verhaal... waarop we nog niet duidelijk kunnen vaststellen... hoe willen we nou in Nederland de economie versterken... de infrastructuur verbeteren... hoe we met ruimte omgaan uh, slimmer doen. Het is eigenlijk nog totaal onduidelijk. Het is een beetje een tegenstrijdige brief... U heeft het erover dat, het, dat hij rommelig ermee ja. omgaat, maar hij heeft eigenlijk een duidelijk plan gepresenteerd. We gaan het in vijf landsdelen opdelen en we beginnen dus bij die grote subprovincie... Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. Dat lijkt me toch duidelijk? Nee, want we hebben gevraagd van, leg eens uit waarom. Wat is daar uh, de noodzaak van? Nou, dat staat eigenlijk niet in de brief. Het staat alleen maar, dit is wat ik wil. Ik denk dat het verstandiger is om uh, uh, um, één grote regio te maken. Maar vervolgens zegt hij ook in andere debatten... ik. Uh, wil eigenlijk niet praten over de rest van Nederland. Want dat komt TCT wel. Feitelijk is het een beetje na mij de zonvloed. We doen vast één grote, supermachtige provincie. Ja, ja, dan zal de rest moeten volgen. En wat belangrijk is in die brief... er uh, wordt eigenlijk ook niet ingegaan op bepaalde taken. Want hij wil wel bijvoorbeeld uh, de grote regio's, vervoersregio's in stand laten. Hij ja. wil daar bepaalde taken neerleggen. Ja, hoe, hoe verhoudt zich dat dan tot die provincie? Dus het is eigenlijk een heel... Bijzonder verhaal waaruit niet duidelijk wordt waarom nou zo nodig Flevoland moet worden opgeheven, waarom Utrecht moet worden opgeheven en waarom Noord-Holland moet worden opgeheven. Als ik het kort samenvat, verwijt u minister Plasterk gebrek aan visie? Ja, absoluut. De Eerste Kamer heeft aanvankelijk gezegd wij willen een brede visie van dit kabinet voordat we überhaupt over provincie uitgummen van grenzen willen spreken. Nou ja, uiteindelijk is dit stuk eruit gekomen. Het gaat een beetje over alles. Een beetje over de gemeente. Het gaat een beetje over de provincie. Mm -hmm. Maar het is gewoon een onduidelijk, onsamenhangend verhaal. Waarvan wij zeggen, van ja, kom nou eens met een, met een reden... waarom je uh, straks geen Limburg meer wil hebben. Nee. En dat staat er niet in. Nou, Ik, ik zou wel een poging wil, willen doen. Hè. Uh, alle politieke partijen roepen volgens mij al jaren... we moeten bezuinigen op de bureaucratie. Uh, dat betekent minder ambtenaren. Nou, dat, dat kun je doen door provincies samen te voeren, toch? Nee. Want uiteindelijk is het veel belangrijker om ervoor te zorgen dat iedereen zich bezighoudt met kerntaken. We moeten eerst in Nederland kijken welke taken moeten waar nou worden belegd. Anders krijg je gewoon een megaprovincie die zich bezighoudt met allerlei zaken. Andere provincies houden zich weer met andere taken bezig. Het Rijk houdt zich bezig met van alles. Je moet eerst naar de taken kijken die we ergens willen neerleggen. We hebben net een hele belangrijke slag gemaakt. De provincies hebben vastgesteld dat ze zich met heel veel sociale dingen niet meer bezig gaan houden. Die gaan allemaal naar de gemeente doen we ook met bepaalde zorgtaken. Die gaan straks allemaal naar de gemeente. Tijdelijk hebben we die stappen nu heel goed vastgesteld. En de provincies zijn nu bezig met ruimte in hun regio, met infrastructuur in hun regio en met het versterken van de regionale economieën. Als er iets nodig is op dit moment, een tijd waarin we met een gierende economische crisis bezig zijn, is het versterken van die economieën. Nou, er staat geen woord over in de hele brief. Hm. En daar vinden ook de provinciebestuurders eh, eh, van... Nou laat, ons, nou, laat ons nou bezig zijn met die belangrijke taken En niet straks één superprovincie waarbij je af gaat vragen... ja, hoe gaat het met de belangen van de mensen in Flevoland... wanneer eh, Noord-Holland een ruimteprobleem heeft... nou, dan schuiven ze gewoon een heleboel op naar Flevoland. Maar denkt u dat de gewone burger eronder gaat leiden... als die provincies groot worden? Of valt het er eigenlijk wel mee? Nou, ik vind het belangrijk dat mensen eh, die ergens wonen... gaan over hun omgeving... Maar als je in, in de superprovincie woont, dan ga je toch gewoon voortaan om die omgeving in plaats van bijvoorbeeld om Utrecht? Nee, want dan gaat het over een hele grote gemeente. Dan gaat het over een hele grote streek. Dat je als Flevolander ook wil, uit, wil uitmaken hoe het met jouw natuur gaat in jouw omgeving. Er hoeft niet iemand die heel ver weg woont over te gaan. Je wil over je eigen regio's gaan, je eigen economie gaan. Dat zijn de belangrijke taken die daar in die gemeenschap moeten worden vastgesteld. En niet door mensen die er helemaal niet bij in de buurt wonen. Die er helemaal geen belang bij hebben dat jouw natuur mooi blijft. omdat je in een hele ander gedeelte, gedeelte van Nederland woont. Hm. En zien, zien daar helemaal dat nu de noodzaart niet van. Ja, duidelijk verhaal: gaat die superprovincie er dan nog wel komen voor 2015? Uh, ik vraag het me af. Vooral ook omdat ik vind dat we meteen moeten kijken naar een heel land. En niet met een stukje beginnen, doen alsof er dan met de rest niks gebeurt, maar feitelijk weten we dat dan de rest ook moet worden opgedeeld. Dan vind ik dat je in één keer die slag moet maken. Maar hoe zit het met het politiek draagvlak voor? Nee, hoe zit het met het politiek draagvlak voor de superprovincie? Nou, zelfs D66, die op zich wel uh, eens zijn dat je uh, de, de, de, de, de verhoudingen anders zou kunnen leggen, is ook heel kritisch op het feit dat hier geen visie ligt. Dus voorlopig zijn alle politieke partijen die niet in de coalitie zijn wat verbaasd over het gebrek aan visie van deze minister. Vanavond wordt er in de Kamer dus opnieuw gedebatteerd over de superprovincie CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg. Dank u wel. Graag gedaan. Aan tafel dit uur. Jan-Willem Kranendonk, voorzitter van de SGP Jongeren. Je hoorde net Madeleine van Torenburg over de provinciefusies. Wat vind jij daar nu van? Hoe sta jij daarin? Nou, ik ben er wel heel huiverig voor. Um, ik kan me voorstellen dat het uh, soms financieel uh, voordelen op kan leveren. Maar tegelijkertijd je moet je overheid ook wel dicht bij de burger organiseren. En op een gegeven moment identificeren burgers zich niet meer met zulke grote provincies. Dus ja, qua gericht op identiteit zou ik zeggen, uh, wees er heel voorzichtig mee. En uh, onderzoek dat ook goed. Want ik heb het idee dat er vooral naar... Um, naar financiële kanten van het, van het verhaal wordt gekeken. Ja, te veel op de bezuinigingen dus. Ja, daar zijn ze te veel op gericht op dit moment. En daar moet je op gericht zijn, want dat staat centraal in, uh, in, heel, in heel de politiek. Maar met provinciale herindeling, ja, dat zou ik er wel goed naar kijken. Nou, zometeen gaan we ook verder met je praten. Maar we gaan eerst naar de kranten. Bij mij is aangeschoven Bas Redeker. Hij heeft ze allemaal gelezen en neemt ze met u door. Te beginnen met de trouw. Ja, want uh, daarin valt vandaag te lezen dat uh, allerlei sociale projecten de wijken van Nederland niet veiliger maken. Dat concludeert socioloog Vasco Lub. na twee jaar wetenschappelijk onderzoek. Nou, hij noemt als voorbeeld de straatcoaches. waar gemeenten veel geld in stoppen. De socioloog bekeek alle bruikbare Nederlandse studies over straatcoaches. maar geen enkele harde cijfers toonde aan. dat ze de jeugdoverlast en kleine criminaliteit terugdringen. Het effect van deze coaches. die jongeren proberen te corrigeren. is op zijn minst twijfelachtig, stelt de onderzoeker. Ja, de studie zet grote vraagtekens.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 Werk Nederland willen dat het kabinet stopt... met het langdurig opsluiten van vluchtelingen... die via Schiphol het land binnenkomen. Dat komt het Nederlands Dagblad vandaag. Volgens de twee organisaties is de maatregel zinloos geworden... nu bijna de helft van hen vorig jaar terug vrijgelaten moest worden... tijdens de behandeling van hun asielaanvraag. De beide organisaties maken zich met name zorgen om het feit... dat acht op de tien asielzoekers in detentie zit... om uitgezet te worden naar het Europese land... waar ze het continent als eerste binnenkwamen. En juist die landen doen er lang over om deze mensen terug te nemen...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 U luistert naar Nu al wakker, Omroep BNL op Radio 1. En het begint langzaam een beetje licht te worden. 20 minuten over vijf geweest. Uh, Jan-Willem Kranendonk, voorzitter van SGP Jongeren, zit nog steeds uh, in de studio. Ja, nogmaals, uh, goedemorgen. Ja, nog steeds goedemorgen. Uh, We hadden het zojuist al even over de, over de grijze pakken uh, bij de SGP. Uh, ja. uh, maar, uh, als, hè, dat was ook wat ge gekscherend. Uh, maar uh, hoe kijkt de buitenwereld volgens jou naar de SGP? Nou, ik denk dat er uh, verschillende beelden zijn in de buitenwereld. De wereld. Ik denk dat wel veel mensen ons zien als een partij die toch iets, uh, niet, misschien niet achter de feiten aanloopt, maar wel wat, uh, wat ouderwets is. Nou ja goed, zoals je net al zei, aan mijn kleding is dat uh, niet af te zien. Uh, ik, ik denk ook dat de gemiddelde SGP jongeren niet ouderwets is. Uh, ik denk dat het echt vooral een vooroordeel is uh, op basis van uh, ja, wat foto's die men gezien heeft. Ze zeggen, leer ons beter kennen. Tegelijkertijd denk ik wel dat wij gezien worden als een partij, uh, zeker met de huidige Kamerleden, die politiek wel echt wat toevoegt. Uh, we hebben een goed Kamerlid op het gebied van economie bijvoorbeeld. is hogereraar geweest in Rotterdam en heeft ontzettend veel kijk op. Nou ja, dat, uh, dat draagt wel bij aan een heel positief imago. Ja, uh, wat dat betreft, uh, uh, toch zeg je ook... Ja, wij als jongeren zijn in ieder geval niet ouderwets. Is, is de, de moederpartij uh, dan nog wel een ouderwetse partij? Nee, nee zo zie ik dat echt niet. Er lopen gewoon heel veel mensen rond die ook actief zijn in de samenleving... op allerlei plekken in de maatschappij, ook in hun omgeving... echt een helpende hand toesteken. En dat zijn heel positieve mensen. Ik zie de partij in zich heel niet als ouderwets. Laten we dan even van de uitstraling afgaan. Want SGP krijgt nog vaak kritiek en dan ook kritiek die verder gaat. Bijvoorbeeld over het standpunt ten opzichte van vrouwen. Hoe sta jij daarin? Nou, Ik heb daar zelf geen persoonlijke uitspraken over gedaan de afgelopen tijd. En die ga ik voorlopig ook niet doen. Uh, wat ik in ieder geval. Waarom niet? Nou, ik heb nog geen uitgekristalliseerde mening en het is best wel een gevoelig debat. Uh, dus ik heb geen behoefte om dat te vertroebelen door mijn eigen mening, die nog niet geheel uitgekristalliseerd is. Wat wel heel belangrijk is: dat debat is gevoerd. Het is nu heel fijn dat het even rust is. Uh, uh, ik hoop ook dat het de komende jaren blijft. En vergeet niet, het debat is wel vooral van buitenaf opgelegd. Terwijl als je dat nou rustig aan de partij had overgelaten... en het een intern proces had laten zijn... was het misschien uiteindelijk eenzelfde uitkomst geweest... maar was het allemaal wel wat meer uh, op een wat makkelijke manier gegaan voor ons. Maar gaat het niet veel sneller nu juist? Dat weet ik niet. Er kunnen ook mensen zijn die nu uh, juist extra de hak in het zand gaan zetten. Uh, en daardoor krijg je een veel feller debat. Terwijl ik denk als je dat rustig aan de partij had overgelaten... dan was het uh, was uiteindelijk dezelfde uitkomst geweest... maar had het allemaal iets geleidelijker en op een positieve manier gegaan. Want die druk van buiten, dat is oprecht ontzettend irritant. Laten we dan nog even een extremer punt uh, pakken van de partij. Uh, de partij ligt vaak onder vuur uh, vanwege standpunten... ten opzichte van levensbeëindiging. In het geval van zwangerschap als euthanasie. Je bent een realistische jonge vent, mag ik denk ik wel zeggen... Kies je daar nu een andere lijn in als SGP-jongeren? Nee, absoluut niet. De SGP heeft uh, centraal staan voluit bijbels. En dan valt dus onder bijvoorbeeld economisch krachtig beleid, sociaal solide beleid. ook duurzame toekomstbestendig beleid, maar daarin staat ook heel sterk centraal... de beschermwaardigheid van het leven. En daarom sta ik ook uh, zo in zaken als abortus en euthanasie. Uh, wel is het uh, natuurlijk opvallend. Hè? Die dingen zijn voor ons ontzettend belangrijk en daar blijven we voor staan. Maar het beeld van de SGP wordt wel altijd bepaald door die standpunten... terwijl we ook meer zijn. En dan heb ik wel de behoefte om mensen af te vragen... kijk ook eens verder. Ja, misschien ook omdat persoonlijke vrijheid voor heel veel mensen een, een, een groot goed is. Zeker voor een jongere generatie. Heb je ook niet af en toe het gevoel dat je tegen de stroom in aan het zwemmen bent? Uh, binnen mijn partij of in het land? Nou, in, in het land als jongeren, als SGP-jongeren. Ja, maar joh, op zich is tegen de stroom in zwemmen helemaal niet, uh, niet erg. En uh, kijk, het is vaak ook... De standpunten worden in het publieke debat altijd wat, uh, wat harder neergezet. En als je er rustig met elkaar over praat... dan begrijpen mensen ook vaak wel hoe wij tot ons standpunt komen. En ja, beschermwaardigheid van het leven staat voorop. Um, dus ja, daarin zijn we anders dan, partijen, dan veel andere partijen. Maar nou ja, dat is... Uh, ik blijf daar rustig voor staan en ik wil met iedereen daar ook over het debat aangaan. Jan-Willem Kranendonk is de stem die u hoort. Hij is voorzitter van de SGP-Jongeren. De rest van het uur bij ons te gast. Dank je wel voor nu en zometeen praten we met je verder over jouw visie op het sociaal akkoord. Eerst gaan we naar muziek van mayor Hawthorne. Ginger Ale Hawthorn Hawthorne hier op Radio 1. En voor de mensen die de Wekkerradio op half zes hebben gezet, goedemorgen. Dit is nu al wakker van Omroep WNL. Het nieuwsminuutje met Bas Redeker. België wordt overspoeld door Nederlandse bouwvakkers. Vooral in plaatsen in de Limburgse grensstreek en rondom Antwerpen... hebben ze te maken met een toevloed van arbeidskrachten. Een Nederlandse bouwvakker kost namelijk drie keer minder dan een Belgische. En door deze ontwikkeling kloppen we de Polen en de Portugezen... qua aantal werkzame bouwvakkers bij onze zuiderburen.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 Groninger Airport Eelde gaat weer open. Hey. Uh, ja. Het vliegveld was de afgelopen tijd buiten gebruik vanwege werkzaamheden... aan een nieuwe start- en landingsbaan. En hierop kunnen grotere vliegtuigen gaan landen... waardoor je verder op vakantie kan. En Martijn Middel, jij komt een beetje uit die streek. Ja, Ga je, ik heb je al een beetje... Groningen. Ik ben een trotse inwoner van Groningen. Oeh. Heb je al een beetje nagedacht over waar je naartoe gaat op vakantie? Uh, uh, Budapest, maar we hebben al geboekt. Ga je vliegen? Uh, ja. Maar je kan nu dus over twee weken nog verder weg gaan vliegen. Met, met, met onze omroepsalades moet je toch makkelijk nog een heel eind verder gaan. Als er bijt, Jan, of zo. Ja. Zoiets. Ja, maar goed nieuws. Mooi. Ja. Nou, mooi. Ja. Uh, en dan nu het weer van Slands jongste weerman, Stijn van Antwerpen. Warme lucht weet ons vandaag te bereiken. Temperaturen liggen dan ook hoog met 16 tot 21 graden. In het zuiden van het land, daar schijnt de zon het meest. Terwijl het noorden toch wel gevoelig blijft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 Het Nieuwsminuutje. U krijgt nieuws op een rij van Bas Redeker. U luistert naar Nieuw wakker op Radio 1. En dit uur zit bij ons in, aan tafel hier de voorzitter van de SGP Jongeren. Jan-Willem Kranendonk, nogmaals, goeiemorgen. Vorige week was het grote nieuws dat we een sociaal akkoord hebben. Laten we het daar eens over gaan hebben. Want wat vind je van dit akkoord? Ja, ik ben er niet zo blij mee om eerlijk te zijn. Het, lijkt, ja, pech, het is een uitspraak van Pechtold, maar het is een soort gokken op groei. Het is een uh, akkoord, uh, bezuinigingen worden uitgesteld. Uh, heel veel eisen vanuit uh, de vakbond zijn wel ingewilligd. En ja, ik vind het eerlijk gezegd ontzettend slap. Uh, het onzeker, de onzekerheid die nu ontstaat, uh, mm -hmm. hoe gaan die bezuinigingen nu uitpakken? Die zorgen voor, uh, zorgen voor heel veel onzekerheid bij de consument. Ja, en als één ding belangrijk is om uit de economische crisis te komen... dan is het een herstel van vertrouwen. En wat is gezegd? Dat we uh, moeten meewerken aan deze economische opbouw. Bijvoorbeeld ja. dingen kopen. Heb jij al wat gekocht? Ja, nee... ik. ik ik koop bijna iedere dag wel iets. Maar <laughs> te, te zeggen dat, uh, dit, dat de burgers dan maar moeten kopen. dat is een soort self-fulfilling prophecy. Ja. Maar de burgers geloven niet, volgens mij, in het verhaal wat Rutte nu heeft neergelegd. Iedere politieke partij is niet sceptisch. maar is, is bijna tegen dit sociale akkoord. En uh, heel veel VVD'ers intern. die zijn zelfs tegen dit sociale akkoord. Dus ja, om heel eerlijk te zijn, het is slap. En uh, de pijnlijke hervormingen worden uitgesteld. En ja, dat 50-plus tevreden is. vind ik dan ook weer een teken aan de wand. De hardwerkende Nederlanden van nu. Uh, die kan er nog wel mee leven. Maar de jongeren van de toekomst, die uh, wordt er aardig, aardig mee geraakt. Ja, wat dat betreft zeg je ook uh, onzekerheid over bezuinigingen... Uh, rijmt zich niet met koop die nieuwe auto. Nee, nou ja, als je ontzettend veel onzekerheid creëert... dan weet je dat de burger gewoon niet zoveel naar de winkel gaat. Dus ja, die oproep van Rutte vind ik een, een soort lege huls. Ja. Ja. En de jongeren, hoe zijn zij dat akkoord vertegenwoordigd, wat vind jij? Nou ja, er staat heel weinig over jeugdwerkloosheid. Terwijl de jeugdwerkloosheid is boven de 15% inmiddels. Als je dan naar de toekomst toe dingen aan wil pakken... dan zou ik zeggen, begin met jeugdwerkloosheid. Jongeren die zullen langer moeten werken. Uh, er is heel weinig uh, nagedacht over allerlei posities op de arbeidsmarkt voor jongeren. Het is toch wel heel erg gericht op uh, ja, de werknemer in zijn algemeen. de jongeren. Die komen niet echt aan bod. En, en je zegt te weinig aandacht dus in dat akkoord voor de jongeren. Mm -hmm. Wat moet eraan gebeuren? Nou kijk, of het allemaal in het sociale akkoord moet vraag ik me af. Maar bijvoorbeeld de woningmarkt en de arbeidsmarkt. En dan zeker de arbeidsmarkt is relevant voor het sociale akkoord. Moet er wel wat gebeuren. Ik bedoel... het ontslagrecht vereenvoudigen, dan niet eens versoepelen... maar vereenvoudigen, dat is alweer uitgesteld. Dat, dat, is, dat is nu weer van tafel. Terwijl ik zou zeggen, ja, het ontslagrecht... er zijn allerlei mogelijkheden om te protesteren. Werkgevers vinden het ontzettend onoverzichtelijk... en nemen dus mens, minder mensen aan. Want ja, er zijn allerlei mogelijkheden... als ze die weer ontslaan, en dat is mogelijk in een economische crisis... dat er dan een, uh, nog een ontslagblokkering uh, komt. Ja, Nederland heeft economisch in ieder geval betere tijden gekend. Uh, wat ja. moeten we nu gaan doen? Nou ja, wat we moeten doen, we moeten ontzettend veel doen. Maar allereerst moeten we het vertrouwen van de burger herwinnen. En daarmee zou ik zeggen, zorg dat nu zo snel mogelijk duidelijkheid komt over die bezuinigingen. Dat is de eerste stap. Verder moeten we kijken naar jongeren. We moeten duurzaam beleid gaan voeren. En dan heb ik niet alleen over windenergie. Maar dan heb je het ook over sociaal-economisch beleid. Duurzaam toekomstbestendig overheidsbeleid. Kijk iets verder dan de komende verkiezingen. Wat is duurzaam bestendig overheidsbeleid? Nou, in de, in alleen al gericht op de toekomst... dus vereenvoudigen van het ontslagrecht. En misschien ook wel versoepelen. Dat zou al een ontzettend goede stap zijn. Iedereen weet dat dat redelijk uit de tijd is. Mm -hmm. Denk ook aan de woningmarkt. Jongeren die zullen langer moeten werken. Uh, zorg dat er hypotheekvormen komen die langer lopen dan 30 jaar... met dezelfde fiscale voordelen. Ontwikkel bouwsparen... Uh, Zorg dat het uh, op de arbeidsmarkt mogelijk is om lang, met uh, langere contracten te werken. Die flexibel zijn, bijvoorbeeld twee van twee jaar. Ja. Uh, ga daar eens uh, over de toekomst nadenken. En denk niet alleen na over de polder van nu. Nee. Uh, SGP, uh, jonge voorzitter Jan-Willem Kranendonk. Heb jij wel vertrouwen in de toekomst van Nederland? Nou ja, in principe vertrouwen in de toekomst van Nederland. Um, uh, ja, kijk, het, het voordeel is: Nederland is uiteindelijk altijd de crisis gekomen. Uh, maar het huidige beleid, daar heb ik weinig vertrouwen in. Ja, en welke rol ligt er nu weggelegd voor jou en andere partijgenoten? Um, nou, de SGP heeft de afgelopen jaren bewezen dat ze een uh, betrouwbare partner voor een coalitie is. Dus ook naar de SGP zal nu allee gekeken worden, want in de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid. Um, dus voor, mij, voor mijn partij ligt er ook een rol en ik denk dat mijn partij ook een uh, aantal duidelijke uh, punten zal gaan maken. En als we dan kijken naar de jongeren, welke rol ligt er voor... Voor hun, als jij namens de jongeren spreekt? Als ik namens de jongeren spreek... dan uh, probeer ik met andere politieke jongerenorganisaties... contact op te nemen en hierover te praten. Verder dragen wij onze punten aan bij, de, bij onze politieke partij. En die worden ook weer meegenomen, hopen we dan. En dat gebeurt meestal ook uh, in de richting bijvoorbeeld het kabinet in dit geval. Ja, nou zometeen gaan we ook verder met jou praten... over de toekomst van je partij. Jan-Willem Kranendonk, voorzitter van de SGP Jongeren. Zometeen gaan we het ook hebben over Duitsland. Want zelfs Duitsland... Loopt dat minder economisch gezien? Is Europa nu echt in het stop aan het raken? We praten er zometeen over met Niels Koekoek van de nederlands Duitse Handelskamer. Eerst Caries van Houten. Dom. Did he kiss you? Ries van Houten, u luistert naar nu al wakker op Radio 1. Het is tien over half zes. Zitten de economische motor van de Europese Unie in een dipje? Het lijkt erop, want de Duitse inkoopmanagersindex... daalde deze maand naar 48,8, het laatste niveau in zes maanden tijd. Dat meldde het financiële bureau Market gisteren. Een index onder de 50 duidt namelijk op krimp van de economie. Niels Koekoek is van de Nederlands-Duitse handelskamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, paniek. Nou, nee, van paniek uh, zou ik absoluut niet willen spreken. Ik denk uh, eerder uh, ja, dat er inderdaad misschien een, uh, een klein dipje is uh, in deze index. Maar uh, er zijn toch uh, nog heel veel uh, indicatoren die erop wijzen dat het uh, over het hele jaar gezien met de Duitse economie uh, zeker uh, wel de positieve kant op gaat. Maar ik kan me wel voorstellen dat het toch een, een, ergens een verontrustend cijfer is. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel indexcijfers en die uh, wisselen ook nogal vaak. Uh, dit is nu één index die misschien iets lager is uh, over een bepaalde uh, korte periode gezien. Uh, als we kijken naar uh, de indexen die over een wat langere termijn gaan, dan zijn die eigenlijk toch uh, in de regel positief. Bijvoorbeeld de Bundesbank heeft uh, deze week nog aangegeven dat zij uh, voor dit jaar toch verwachten dat er uh, uiteindelijk een uh, groei van de economie van uh, 0,75% uit zal komen. en Dat is eigenlijk op hetzelfde niveau als, als vorig jaar. En ze verwachten voor 2014 een sterkere groei. Nu wijdt market ook de tegenvallende cijfers aan het zwakke vertrouwen... dat ondernemers hebben in de economie van Duitsland. Hoe ziet de Nederlands-Duitse handelskamer dat? Nou, wij zien eigenlijk toch um, best wel een redelijk goed vertrouwen. Vooral uh, ook bij de Duitse consumenten. Uh, doordat de afgelopen uh, jaren in Duitsland toch best goed is gegaan... is er uh, meer weggelegenheid gekomen... Waardoor uh, ja, mensen gewoon meer te besteden hebben. De inkomens die zijn nu langzamerhand ook aan het bijtrekken. Dus uh, de, de lonen nemen toe. Mm -hmm. Waardoor de binnenlandse consumptie eigenlijk op een heel goed niveau ligt. En consumentenvertrouwen is gewoon ook heel goed in Duitsland. Bovendien is de export, wat heel belangrijk is, nog steeds heel goed als je kijkt naar landen buiten Europa. Uh, dan uh, trekt de export eigenlijk uh, aan op dit moment. En waar komen dan toch die... die teleurstellende cijfers vandaan van deze indexcijfers. Nou, die hebben denk ik vooral te maken met bepaalde seizoensinvloeden. Kijk, we komen nu natuurlijk uit een relatief lange winter en mm -hmm. uh, die heeft een weerslag gehad op bepaalde sectoren. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de bouw, uh, die heeft daar natuurlijk last van als we een lange koude winter hebben. Zo zijn er nog meer sectoren die daar uh, toch uh, ja, de gevolgen van uh, merken. Maar als we nu naar de, ja, de toekomst kijken, dan denk ik dat het eigenlijk uh, ja, op korte termijn uh, weer beter gaat worden. Ja, het gaat dus nog steeds uh, goed met Duitsland. Kunnen wij daar als Nederland niet nog iets meer van profiteren misschien? Ja, daar zouden we zeker nog meer van kunnen profiteren. En uh, vooral als we kijken naar de industrie. Dat is ook een uh, reden dat wij als Handelskamer dit jaar een industriecampagne hebben opgezet. Samen met VNO, NCW en uh, FME. En we zeggen eigenlijk van laten we nu eens kijken hoe we nog beter kunnen inspelen op die Duitse industrie. Want er is nog heel veel te halen. Bijvoorbeeld voor toeleveranciers zou Nederland daar nog beter op in kunnen spelen. We doen het al heel goed in dat opzicht. We leveren heel veel producten, onderdelen aan de Duitse industrie. Als je kijkt naar de Duitse auto-industrie. Uh, nou, heel veel uh, Duitse auto's zitten gewoon een groot deel Nederlandse onderdelen in. Mm -hmm. uh, maar toch zou dat nog meer kunnen zijn. En, uh, en daar kunnen we als Nederland uh, nog beter op inspelen. Ja, die Duitse economie blijkt toch uiteindelijk altijd weer een solide economie te zijn. Die auto's, je noemde ze al. Zijn er nog meer uh, dingen waar de Duitsers heel erg in uitblinken? Ja, dat is uh, toch uh, industriële installaties, machines uh, en, en grote industriële installaties, die verkopen ze over de hele wereld. En uh, dat is een enorme bedrijfstak waar heel veel geld in omgaat. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld in landen als China, waar natuurlijk heel veel productie plaatsvindt voor het Westen, uh, worden die fabrieken toch uitgerust met Duitse machines. Omdat dat gewoon ja, de top is van, van wat er te krijgen is op het gebied van, nou, ik noem maar wat, verpakkingsmachines uh, of uh, productiemachines. Daar is Duitsland heel sterk in en daar hebben ze echt een enorme technologische voorsprong. Oftewel, uh, misschien even een wat negatiever sentiment door wat indexcijfertjes. Maar het gaat uh, volgend jaar gewoon weer uh, helemaal goed komen allemaal. Ja, daar gaan wij wel vanuit. Hartelijk dank voor uw toelichting. Niels Koekoek van de Nederlands Duitse Handelskamer. Om zeven uur beginnen onze tv-collega's met een nieuwe uitzending van vandaag de dag. Verslaggever Jilda van op Zeeland is ook zometeen te zien. Gilda, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben je naar onderweg vanochtend? Wij zijn onderweg naar de Groningen Airport Eelde, ja. want daar wordt vandaag de nieuwe start- en landingsbaan feestelijk geopend. Kijk, dat hoorden wij al. En wanneer kunnen wij de eerste vlucht zien? Nou, Kwart over tien vertrekt de eerste vlucht naar Altanja. Altanja, volgens mij naar Turkije en voorheen moest die vlucht eigenlijk altijd een tussenstop maken. Maar nu kunnen er dus ook grotere toestellen landen op Eelde vanwege dus die verlengde baan. Dus voor het eerst kan die zonder tussenstop naar Turkije vliegen. En ga jij zelf ook in dat vliegtuig zitten zometeen? Nee, was het mijn wagen. <laughs> Geen reisje naar Turkije voor jou dus? Nee, maar we spreken wel uh, staatssecretaris Mansfeld om kwart voor negen. Want die uh, komt het vliegveld feestelijk heropenen. Ja, uh, ik, uh, ik weet niet of jij al uh, op, de, op de startlijst uh, hebt gekeken van het, uh, van het vliegveld. Maar waar kunnen we nog meer heen dan uh, vanaf, uh, vanaf uh, het uh, noordelijke passagiersvliegveld uh, van uh, Nederland? Nou, het is, een, uh, uh, het is zo dat Ryanair Vueling, dat soort goedkope airlines, die vliegen daar al vanaf. Corendon hebben ze nu een deal mee gesloten. Dus je kunt eigenlijk steeds meer bestemmingen bereiken vanaf Groningen Airport Eelde. En het is natuurlijk ook in crisistijd tijd uh, mooi om te zien dat we toch nog een kleine luchthaven ja, een kans zien om uit te breiden. Ja, en zo te horen, uh, heb je dit keer de tanden al gepoetst, de koffie al achter de kiezen, Want volgens mij ben je ja, al op weg, of niet? Wij zijn al uh, meer dan een uur op pad. Oh. Dus het is een eindje weg, he, helemaal naar Groningen. Dus uh, wij ja, maar... zijn al... Uh, aan het cruisen. Martijn komt daar ook zo meteen vandaan. Dan moet je ook nog heen. Ja, ik Martijn. moet er straks ook nog eens heen. Kun je ook ja. even naar het vliegveld. Gilda, we wensen jou heel veel succes zometeen. We, we zwaaien even zometeen, meteen, Kun En je had wel mee kunnen rijden. Nou ja, nou ja ik, ik heb nog verplichtingen hier. <lacht> Volgende keer. <lacht> succes zometeen. Oké, okay, doei. WNL-collega Hilde van op Zeeland. Straks te zien dus op Nederland 1 in Vandaag de Dag van Omroep WNL. Zometeen, de nieuwe revue heeft bepaalde privéfoto's van Amalia. En die gaan ze vandaag plaatsen in het tijdschrift... Dat gaan we zo meteen bespreken. Er zit ook een heel verhaal nog aan vast. Maar dat hoort Absoluut. u naar Jamie Liddell, Multiply. Het al. Uw heupen wiegden u vanzelf het bed uit, 10 minuten voor 6. Dit is Radio 1. Een uh, uurtje geleden is op de website van de Nieuwe Revue een artikel verschenen. waarin het blad zich kritisch uitlaat over de manier waarop de RVD en het Koninklijk Huis dag- en weekbladen onder druk zetten. Nieuwe Revue vindt dat privéfoto's van de familie geplaatst moeten kunnen worden. Een uitgebreider verslag komt in het magazine vandaag. maar nu alvast een eerste reactie van Nieuwe Revue-hoofdredacteur Erik Nomen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat halen jullie precies aan in het artikel? Uh, wat we doen is, uh, we schrijven een uh, vrij uh, kritisch stuk over de zogeheten mediacode... die in 2005 eenzijdig door het Koninklijk Huis en de Rvd is opgelegd... en waar mm -hmm. een aantal weken en dagbladen zich uh, keurig aan houden. En we geven aan dat het eigenlijk waanzin is dat in 2013... een, uh, een familie als de Koninklijke familie, die toch het zeer zwaar gesubsidieerd wordt... door de Nederlandse belastingbetaler, eigenlijk helemaal niks doet om... Um, openheid van zaken te geven, uh, met name niet over het privéleven van de leden van het Koninklijk Huis. Want waarom is dit waanzin? Nou ja, het is natuurlijk merkwaardig dat een, een familie zoals Matthieu Sleef van de Storyboard ook al zegt, een familie met heel veel aanzien en macht, uh, die ook nog eens keer volledig draait op onze uh, bijdrage, eigenlijk geen enkele openheid van zaken wil geven als het nou gaat over... Nou ja, bijvoorbeeld de opvoeding van Amalia. of uh, de hobby's van uh, Maxima en Willem-Alexander. die uh, op kosten van onze centen toch worden uitgevoerd. Maar is het niet juist dat deze jonge prinsesjes moeten worden beschermd? voor hun nou, eigen privacy? Denk, nou, ik ben het ook helemaal mee eens dat je niet zomaar uh, in de bosjes moet gaan liggen. met een grote telelens om uh, uh, zichzelf... zelf. Uh, uh, om een uh, computerspeltje spelende Amalia te gaan fotograferen. Maar, maar, maar dat gaat toch gebeuren als deze regels verdwijnen? Dan gaat iedereen daar toch nee. in de busje, bosjes hangen? Nee, dat is niet waar. Zolang je uh, foto's maakt met een zekere terughoudendheid... He, dus je, je, je, gaat, je gaat niet op extreme privémomenten een foto maken, maar bijvoorbeeld het is verboden om foto's te maken van Amalia die nu al een stuk of drie, vier jaar op hockey zit op het hockeyveld. Dat mag absoluut niet volgens die mediacode. Maar jullie hebben vinden, het gedaan, hè? En wij vinden, ja, wij hebben er zijn een aantal. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel foto's in omloop, maar die worden gewoon nooit gepubliceerd. En we hebben een aantal foto's aangeboden gekregen, waarvan ook wij dachten die waren bijvoorbeeld gemaakt tijdens een oudere avond. Op school, wat duidelijk echt een privé ding is, waarvan mm. uh, we ook gedacht hebben, ja, die gaan we niet publiceren. Maar een meisje dat in een hockey uh, met een hockeystick op een op een sportveld staat, ja, we vinden dat een dusdanig onschuldige fouten, die, die moet je kunnen plaatsen. Het feit dat wij een leuke, frisse, spontane kroonprinses hebben die ook nog eens een keer sportief een bal naar voren kan slaan, nou ja, daar zie je principe niks mis mee. Daar zouden ze eigenlijk geen bezwaar tegen moeten kunnen hebben. Dus ja, die plaatsen we. Ja, en, en, en, en nog meer foto's, begrijp ik ook, die uh, eigenlijk verboden zijn. Ik maak even zeker. Nou ja, het, het valt in principe wel mee, hoor, wat we fotograferen. We hebben niet een enorm dossier met grote verboden foto's... waarvan mensen zullen denken van... Jezus, zeg, nou, als dat geen rechtszaak wordt, dan weten we het niet meer. W wat voor maar foto's dat... gaan we zien vandaag? Nou, we hebben een aantal, we hebben een beetje tegenover elkaar gezet. Van, kijk, dit zijn de officiële persmomenten zoals ze wilden dat we datnaast kijken. Nou, dan zien ze blij op een Gazonnetje uh, naar de twintig naar naar uh, camera's loeren. Maar we hebben dus ook een paar frikky-fotos En we, ook, we hebben ook een foto van Willem Alexander en Maxima die uh, op weg zijn over de nieuwe Zijs Voorburgwal Voorburg Wal naar een feestje. Uh, en uh, zelfs als ze gewoon over straat lopen, mm. op weg naar uh, uh, de, de verjaardag, geloof ik. of tienjarige samen zijn van, uh, van, van Maurits en zijn vrouw. Uh, die foto zou ook al niet meer mogen. Mm. wij denken dan van ja... Sorry jongens, we geven 38 miljoen elk jaar aan het Koninklijk Huis, mogen we daar een klein beetje leuke foto's voor terugkrijgen. Ja meneer Noma, uh, toch even, uh, natuurlijk is die code ook ingesteld om aan de ene kant uh, die privélevens uh, te beschermen, aan de andere kant te zeggen, nou we gunnen jullie regelmatig een heel mooi fotomoment en daar nemen we dan ook goed de tijd voor. Dat is toch ook weer de keerzijde van die afspraak. Ja, nou die fotomomenten, je moet ook weer niet denken dat het twee uur lang vrolijke uh, sessies zijn. Hoor. Dat zijn ook nog wel redelijk korte fotomomenten. Maar daar komt nog eens een keer bij dat feitelijk, um, het, is aan, het is voor de Nederlandse bevolking niet onbelangrijk om gewoon te weten wat die familie doet naast die paar fotomomentjes in een jaar. Mm -hmm. En op het moment dat, uh, dat je een foto zou maken van uh, iemand die redelijk snel in lijn van de troon uh, is, bijvoorbeeld Maurits, van Maurits, uh, daar kwam de hoofdredacteur van de story mee, is bijvoorbeeld een foto waarbij hij zeer intiem is met een bepaalde jonge dame in een, uh, in een Amsterdamse uitgaansgelegenheid. Ja, we moeten afronden, maar ik wil het toch even vragen. Ik denk dat uh, jullie geen betere vrienden zijn geworden met uh, de RVD vandaag. Uh, zijn jullie nog wel welkom op 30 april? Uh, nou, ik denk dat ze niet het land uitgezet gaan worden, hoor. Maar, maar uh, nieuwe, nieuwe Revue is me nooit aanwezig geweest bij die officiële fotomomenten. Omdat we denken dat het onbelangrijke fotomomenten zijn. En ik denk dat ze inderdaad nooit meer uitgenodigd zullen worden. En ik zie mezelf ook nooit meer een lintje krijgen. Ja, exclusieve foto's in ieder geval vandaag in Nieuwe Revue drie Verboden foto's. Uh, Erik Doma, hoofdredacteur van Nieuwe Revue. Uh, dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. Nu al wakker is bijna voorbij. Maar de SGP-jongere voorman Jan Willem Kranendonk zit nog steeds bij ons aan tafel. Laten we het nog even hebben over, uh, over je partij. Zijn die vooroordelen over de SGP nu een voor- of een nadeel op de lange termijn voor de partij? Um, ik weet niet of je het in, in dat licht moet trekken. Ik, ik kan niet echt beoordelen of dat een voor of een nadeel is. Ik zou alleen zeggen, beoordeel ons op een op totaalbeeld... en trek niet een paar punten uh, bij elkaar en bouw daar een beeld op. Want dat is zo ontzettend eenzijdig. Schet zelf eens het beeld van de SGP. Uh, een positieve partij die uh, voor, de, uh, voor de samenleving een boodschap heeft... die op basis van uh, de Bijbel uh, politiek wil bedrijven... maar ook voor sociaal uh, solide beleid staat, economisch heel daadkrachtig wil zijn... en... Uh, ja, het is ook een partij die graag wil dat burgers zich uh, in de samenleving, dat ook zeker de kwetsbare burgers, ook een, een plek krijgen. Nu ben jij de voorman van de SGP Jongeren. Hoe is de waardering voor jullie vanuit de moederpartij? Uh, die waardering is heel groot. Dat uh, kan niet anders gezegd worden. We hebben natuurlijk een kleine kamerfractie, dus ja, wij, kunnen met, uh, wij bellen regelmatig met hen. En ze staan altijd voor ons open. We kunnen altijd onze punten inbrengen. Wordt er ook echt geluisterd? Ja, er wordt ook regelmatig naar ons geluisterd. Uh, natuurlijk niet als wij een proefbonnetje oplaten van... nou, we zouden dit wel aardig vinden. We moeten altijd met goede argumenten komen. Maar dan wordt er ook goed naar ons geluisterd. Ja, als je nou kijkt naar de toekomst van de partij... Uh, natuurlijk zijn de SGP-jongeren zijn de toekomst van de SGP. Uh, hoe gaat die toekomst van de SGP eruit zien? Um, naar de toekomst van de SGP zie ik heel positief. We hebben de grootste jongerenorganisatie, we hebben goede ideeën. Dus uh, ik zie zeker niet waarom de SGP in Nederland uh, geen toekomst zou hebben. Ja, bijvoorbeeld uh, de, de moeilijkheid die SGP intern heeft uh, als het gaat om, om uh, vrouwen binnen de partij. Welke, welke kant gaat dat op? Um, voorlopig hoop ik eigenlijk dat het even helemaal geen kant op gaat, maar dat het lekker rustig is en dat we ons uh, op de inhoud kunnen focussen. Want ja, het is vooral een onderwerp dat van buiten is opgelegd. En het is helemaal niet, uh, niet politiek relevant. Nee, maar ik, heb, ik ken ook genoeg mensen met een, een geloofsovertuiging die aan de, aan de jouw grens. Uh, die, die zeggen: Ja, uh, als vrouw wil ik ook wel iets in de melk te brokkelen uh, hebben. Daar heb jij op dit moment geen antwoord op? Nou, op dit moment heb ik geen formeel standpunt daarover. Dus um, daar, daar kan ik verder ook niets, uh, niets over zeggen. Maar ik zou in ieder geval zeggen: bij SGP jongeren zijn vrouwen welkom. Als het uh, jonge vrouwen zijn, nou, je bent ook niet al te oud. Uh, stuur ze mijn telefoonnummer of mailadres en uh, ze kunnen gerust bij ons actief worden. Oké, okay, dus de bij de jongerenvereniging van de de SGP zijn vrouwen in ieder geval wel welkom dat durf je wel te zeggen ja dat is al een jaar of tien het geval dus daar uh... en dat verandert niet dat verandert ook dat niet. Verandert niet als we nou kijken naar de SGP uh, eigenlijk de jongere vereniging dus van de SGP wat kunnen we de komende tijd van jullie verwachten we hebben net een sociaal akkoord Nou, we gaan uh... Hard, uh, hard op weg richting bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen van volgend jaar. We hebben een ontzettend grote jongerendag volgend jaar. het is de grootste jongerendag van alle politieke jongerenorganisaties. We zijn bezig met een aantal uh, interne punten zoals onderwijs en duurzaamheid. En uh, nou, we gaan ontzettend hard aan de slag en ik hoop dat iedereen in Nederland van ons hoort. Hm. Uh, uh, dan uh, nog tot slot naar jouzelf, uh, Jan-Willem Kralendonk. Uh, wat ambieer jij zelf in de toekomst? Wil je voorman van de SGP worden of heb je andere dromen? Toen ik een jaar, uh, jaar of zeven was begonnen met politieke interesse... en toen wilde ik heel graag tweede Kamerlid worden. En nu heb ik gezegd, nou, ik zie het wel. Nu eerst maar gewoon even richten op het voorzitterschap van SGP Jongeren. En misschien zeg ik dan wel, nou, politiek is leuk, maar niet voor mij. Wie ja. weet. Het afgelopen uur was de voorzitter van de SGP Jongeren, Jan-Willem Kranendonk bij ons in de studio. Uh, hartelijk dank ook voor je komst. Ja, bedankt. En onze zendtijd zit er wel op... maar WNL is er over ruim een uur weer. Op Nederland 1 begint dan vandaag de dag... met Eva Jinek. Vandaag ontvangt ze... econoom Willem Vermeent over de oplopende... staatsschuld. 810 euro... per, per seconde. seconde. Het gaat enorm hard. Ook de gast is internet-expert... Danny Mekic. En met hem praat Eva... over onder meer de dreiging in Leiden. En uh, ook over... AP, uh, uh, het uh, Amerikaanse persbureau... die, het, uh, uh, die iets... Melden met Obama gisteravond. Dat was ook een raar verhaal. Daar ook over hier op deze zender zometeen het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen, Marcel Oosten. En wij zijn er volgende week weer dan met een speciale WNL Oranje Nacht. Vier uur lang blikken we terug op Koning in de Dag en vooruit op het koningschap met Willem Alexander. Tot dan. Nu al wakker WNL Nieuws in de nacht.